Kort daarna werd een man van 25 aangehouden als verdachte. Volgens verschillende media gaat het om een Brit van Somalische afkomst. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van afgelopen zomer werd vermist... is enkele weken geleden aangespoeld in Rotterdam. Dat bevestigt de Rotterdamse politie na berichten in Duitse media. Het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw is vermoedelijk via de rivier de Aar in de Rijn beland... en zo ruim 300 kilometer meegevoerd.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 De Amerikaanse regering wil dat het Hoge Rechtshof de aangescherpte abortuswet in Texas terugdraait. Die is overduidelijk in strijd met de grondwet, zegt de minister van Justitie. Eerder weigerden de hoogste rechters om de wet in Texas illegaal te verklaren... maar keken toen niet of de nieuwe regels in strijd waren met de grondwet. Dat gaat nu wel gebeuren. De abortuswet in Texas geldt sinds begin september... en houdt in dat vrouwen geen abortus mogen ondergaan als de hartslag van de embryo te horen is. Het weer, er komen brede opklaringen voor en het is op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts is voorstaande grond mogelijk. Overdag blijft het ook droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 kan ik zeggen dat ik heb geleefd? Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plankt die mee door de week. She hey, wil je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokelspannen, een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Ja. Rijdt daar hard, wel eens een boog gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug gepakt. Ik duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die boog.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 Push it to me, baby. Push it to me, baby. That's how me, honey. Climb your girl. If you want my money, if you want my money, you gotta make it good as mine. Make it good as mine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it. Get it. the Me?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 The world. <laughs>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 you think about the consequence Slow up You don't know me like Zandvoort that pull up. En ook ik vind je leuk, zei want om je aandacht. En ook al.